Las met het NOS-journaal. President Zelensky zegt dat de Amerikanen de druk opvoeren om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De VS zou het land veiligheidsgaranties willen geven, maar alleen als Oekraïne de Donbass-regio overdraagt aan Rusland. En Oekraïne lijkt dat vooralsnog niet van plan. Het land heeft nog altijd zo'n 20% van het gebied in handen. De Verenigde Staten willen volgens Zelensky een einde aan de oorlog, omdat het land druk is met de oorlog in het Midden-Oosten. In Amsterdam is een rivierkroes gisteravond tegen een brug gevagen. De stuurhut raakte beschadigd en de schipper is licht gewond. Het gebeurde toen het schip vanaf het IJ naar het Amsterdam Rijnkanaal voer. Inmiddels zijn er hulpdiensten aan boord. Het is niet duidelijk of de boot nog verder kan vagen. Het schip is 135 meter lang en heeft plek voor een kleine 300 mensen. Het kabinet gaat voorlopig nog niet ingrijpen vanwege de stijgende brandstofprijzen. Dat bleek in het Kamerdebat afgelopen dag. Het kabinet wil nog wachten omdat de oorlog in het Midden-Oosten nog wel eens langer kan duren. Intussen zoekt het kabinet wel uit welke maatregelen er mogelijk zijn. Een van de opties is een prijsplafond op benzine en diesel. Op het strand van Ameland is gisteravond een levende bruinvis aangespoeld... Het dier is licht gewond onder zijn linkeroog. De bruinvis is meegenomen door medewerkers van SOS Dolfijn. Er zijn de laatste weken vaker bruinvissen aangespoeld langs de Nederlandse kust. Ook tien dagen geleden spoelde er een aan op Ameland, maar die was al dood. Het weer. Er vallen buien, soms met onweer en hagel. En het koelt af tot 1 tot 4 graden. In de ochtend is er ook regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM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 Oh talking that like so. Listen.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 Broadway, you are my star. You're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 ship will come in on the top.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 Your name was bad it but now it's gay now you seem to change it every day